Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse de Israëlische premier Netanyahu. Trump hekelde onder meer de nucleaire deal met Iran... die onder leiding van zijn voorganger Obama werd gesloten. Volgens Trump was dat voor Iran een werelddeal... omdat het land verlost is van de sancties... en nu rustig verder kan gaan met zijn agressie richting Israël. Axo Nobel heeft zijn beslissing om niet op de overnamepogingen... van zijn Amerikaanse branchenoot PPG in te gaan... zorgvuldig en op basis van de feiten genomen. Dat zei president-commissaris Burgmans van Axo vandaag tegen de rechter. Aandeelhouders hadden Axo voor de rechter gesleept... omdat ze vinden dat Axo met de Amerikanen moet gaan praten. Ze willen Burgmans weg hebben, omdat ze hem ervan verdenken... dat hij persoonlijk de deur naar de Amerikanen dichthoudt... en zo de aandeelhouders benadeelt. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn... weigert mee te werken aan een onderzoek van de Senaat... naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij beroept zich op het vijfde amendement van de grondwet. Dat zegt dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen. Flynn moest in februari opstappen... vanwege zijn contacten met Russische functionarissen. En hij is dan ook een van de belangrijkste getuigen... in het onderzoek van de Senaat... naar mogelijke geheime samenwerking... tussen het Kremlin en het campagneteam van Donald Trump. De storing aan de brug van de afsluitdijk is naar verwachting pas morgen na de ochtendspits verholpen. Eerder vandaag was de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland een tijd lang afgesloten. Omdat de draaibrug bij Kornwerder Zand niet wilde sluiten. De storing aan de draaibrug is veroorzaakt door de warmte. Rijkswaterstaat stelt dat te laat is begonnen met koelen van de brug. Het verkeer vanuit beide richtingen wordt bij de brug nu over één baan -rij rijbaan geleid die in tweeën is gedeeld.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 Oppassen elke vrijdag oh, leuk. op mijn kleinkinderen. Hoe ja, oud zijn Ivan je? is 4,5 oh. en Loos is anderhalf jaar oud. Oh, wat leuk. Een jongen en een meisje. Echt? Ja, ja, ja.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 de eerste tijd van evangelisatie was bij de Ripperdakazerne. In de tijd dat daar asielzoekers zaten. Samen met Kees Hulsbergen en met, uh, met Leen. Leen. Ook van, al jaren geleden. Jaren geleden, ja. Het het Leen van Sloot, ik denk dat het twintig jaar geleden ja, is. Ja. En dat je daar op een gegeven moment echt opwekking op straat ziet. Dat je daar echt ziet gebeuren dat Gods geest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 Donde la vida es calma y yo no anhelaré más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 Nou, ik, ik, ik, heb, ik ben dus eigenlijk uh, ik heb me aangemeld bij uh, Bereid en toen een, uh, een evangelische gemeente. Later heette deze uh, gemeente uh, Shelter, de Shelter in Haarlem-Noord, Textelaan. Ja, en, en het is allemaal gewoon goed georganiseerd. Als je, je aansluit bij, uh, bij een gemeente, welke gemeente dan nou ook, als het evangelisch is of, of, of uh,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 Leer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 Whatever